Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Gaza wordt hard gevochten. Het Israëlische leger neemt steeds meer van de stad Ganjounis in. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen bij bombardementen. Intussen wordt de situatie in de Gaza-strook steeds nijpender. Dat zegt correspondent Nasra Habib-Allah, want de winter komt eraan. Die situatie die is heel erg zorgelijk en het wordt eigenlijk alleen maar erger. Uh, inderdaad ook door de uitbraak van ziektes. Uh, er is honger, ze hebben geen warme kleren, slapen in tentjes. En volgens artsen zonder grenzen leiden veel mensen aan een longontsteking... In de regio Rotterdam waren vannacht twee flinke explosies. Op een camping in Brielen raakte de gevel van een chalet beschadigd. En ook de ruiten liggen eruit. Een paar straten verderop werd een explosief bij de ingang van een flat naar binnen gegooid. Die knal was zo hard dat de brievenbussen en ruiten bij de ingang uit de gevel zijn geslagen. Niemand raakte gewond. En net zoals in Nederland wordt er ook in de Franse politiek... veel gepraat over de opvang van asielzoekers. Ook in Frankrijk zijn opvangcentra overvol. Daarom wil de Franse president zo snel mogelijk een nieuwe wet aannemen... zegt correspondent Frank Renoud. Aan de ene kant wil de regering illegale legaliseren... als die werken in sectoren waar geen personeel voor te vinden is. De bouw bijvoorbeeld of de horeca. Hè. Maar aan de andere kant wil Macron minder asielzoekers toelaten... meer eisen stellen voor het verlenen van verblijfsvergunningen... en wil hij vaker illegale en ook migranten... die de regels overtreden, het land uitzetten. Britse omroep BBC moet meer openheid geven. over misschien wel het beroemdste interview dat ze ooit hebben gedaan. Ze spraken in 1995 met prinses Diana. Zij lag toen in een scheiding met toenmalig prins Charles... en dropte de ene na de andere bom, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Hierin gaf Diana toe dat ze een affaire had gehad. Sprak ze ook over de affaire van haar man, toen nog kroonprins Charles. Ze deed de befaamde uitspraak waarin ze zei dat er drie waren in haar huwelijk. En dat was natuurlijk een verwijzing naar Camilla, de huidige vrouw van Charles... De BBC-journalist die het interview deed... had allerlei dingen verzonnen om Diana's vertrouwen te winnen. De omroep moet nu duizenden e-mails daarover alsnog vrijgeven. En het weer nog veel wolken, wind en af en toe flinke buien. Vooral in het noorden en midden. Vanmiddag is het vaker droog, neemt de wind ook wat af. Het wordt rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de ANC Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt damstad 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. warmte. Kerst. ZFM. Yes. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 Een zeer goedemorgen vanuit Race Café We gaan vandaag weer een goedemorgen Zandvoort doen. Het is vandaag 9 december. Waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het met Michel Vaas hebben over de 100 euro kerstactie. Uh, we gaan met Dylan praten. Die zit hier al gezellig. Een professioneel darter. nieuwjaarsreceptie gaan we het over hebben. 12 januari in Nieuw Unicum. In de tweede uur dan volgt de eerste trekking van de OVZ-loterij. En dat wordt natuurlijk altijd weer spannend. En daarna is Carina Vera aan de beurt om haar uh, gesprek te voeren in de bibliotheek. Want die heeft een nieuwe indeling. En het ziet er allemaal weer geweldig uit. En het laatste stukje is het kerstconcert Cora Cantora. een Cubaans-Latijns koor. En dat is in de krocht. En dat gebeurt uh, zondag. De redactie wordt gedaan door Hans, werd gedaan door Hans Botman. De techniek en de plaatjes door Pim Groof. Eh, zeer veel dank aan van Rabbel dat we hier mogen zitten. Mijn naam is Ben Zonneveld. En als het goed is, is Michel al aan de telefoon. Michel. Michel. Ik hoor niks. Ik hoor niks. bellen. Er, er, er gebeurt iets niet, maar er wordt even gebeld. Dus, uh, en dan gaan we weer kijken hoe dat, uh, hoe dat zichzelf al weer oplost. Ik hoor helemaal niks. Er wordt druk, druk gebeld. Michel? Nee, ik hoor hem nog steeds niet. Er wordt uh, druk, <laughs> druk geschakeld door Pim, allerlei telefoonnummers, uh, links en rechts. Uh, nou, ja? Doe maar een plaatje dan, uh, of we gaan straks gelijk al met Dylan praten. Gaat die hè? Ja. Even een plaatje. Ja. Nee, goed even. kopje koffie erbij en dan, uh, dan loopt het allemaal wel weer. Schuif even naar voren, ga lekker zitten. Um, de microfoon kun je zo zetten zoals je wilt. Zijn we al begonnen toch? Ja, dat gaat helemaal goed. Nou, uh, Michel, uh, als je dit hoort, jammer dat het niet doorgaat. Mocht je zin hebben, kan je ook deze kant op komen. En dan praten we hier bij Race Café Rabbel gezellig verder met elkaar. We hadden het net over topsports in Zandvoort. Nou, daar zijn er een heleboel. We hadden het over judo, we hadden het over dansen en, en noem het maar op. Tennissen. Carina die tennist ook een beetje, maar je bent niet meer de jeugd hè. Ja. <laughs> nee, dat mag ik nog wel zeggen. Maar tegenover mij zit Dylan van Lierop. Goedemorgen. Goedemorgen. 16 jaar. Ja klopt. En dan nog professioneel darter. Um, we hadden het net over hoe ik het begonnen ben. Ja. Hoe, hoe ben jij begonnen met darter? Nou ja, ik kwam eigenlijk uh, door mijn vader. Voor mijn tiende verjaardag kreeg ik een dartboard uh, als cadeau. Ja, als team ben ik eigenlijk een beetje uh, gaan oefenen. En nu uh, sta ik op EK en WK en, uh, en noem het allemaal maar op. Ik heb uh, uh, gekeken op de website en uh, je hebt helaas dit jaar verloren van een geduchte concurrent. Ja. Is het, is het een sterke speler? Want als je terugkijkt, heb jij van hem gewonnen. Zo, hoe, hoe zit dat? Is dat gewoon het spel? Nou ja, dat is inderdaad wel... Het is een mentaal spel. Je probeert eigenlijk elga, elgaar, elkaar in het hoofd gek te maken. Hoe doe je dat? Ja, dat, dat zijn heel veel manieren. Ik ben er niet zo heel erg, uh, niet zo heel erg fan van. Maar meestal in de competitie, uh, ik spel namelijk mee met volwassen uh, mannen. Het wordt bij mij wel uh, heel vaak uitgeprobeerd uh, en dat zo. is wel heel vervelend. Ja. Hoe doen ze dat dan? Langs je lopen, tegen je aanlopen. Dat is ja, ze. Domme opmerkingen maken. Ja, ook ze. Of ze gaan heel langzaam lopen. Of ze gaan inderdaad zo'n stukje tegen me aanlopen. Denk ik van, kom op. Ja. Heel vervelend, maar ja, dat hoort er ook bij. Je moet je natuurlijk wel op zo'n moment kunnen afsluiten. Ja. Dat, natuurlijk is dat vervelend. Het, het wordt volgens mij alleen maar vervelender als hij dat blijft doen. Ja, klopt. Nou heb ik het wel gelukt dat ik mentaal wel sterk ben, maar alsnog is het heel vervelend. Kun je niet gewoon zeggen van joh, doe we normaal. Ja, dat wil ik dus wel, maar ja, dan raak ik uit mijn spel. Ja. En dan ben ik bang dat ik verlies. Dus dat doe ik dan maar niet. Dus je focust echt uh, ik, ja, uh, op, je, op ik je ding. Focus echt. Ja, ja klopt. Ik heb uh, dat gezien hè, van de, de, de jongeren open uh, toernooi. Ja. En het wordt ook in het buitenland gespeeld. Um, ik heb ook het prijsgeld gezien. Ja. <laughs> kan, kan je daar een beetje mee uit? Ja, ik mag niet klagen, nee. Nee, dus uh, nee. Hoe, hoe werkt dat? Je, je schrijft in of je wordt uitgenodigd? Nou ja, nee, je moet eigenlijk wel inschrijven. Of je hebt een management, die schrijft jou dan in. Maar meestal moet je of inschrijven of je bent geplaatst. Dat is een beetje. Uh... En, uh, hoe uh, plaats je je omdat je op een ranglijst staat? Ja, zoiets, ja. Dus de, zeg maar de eerste 25 of de eerste 10, die, mo die, die, die mogen sowieso meedoen? Ja. Is dat veel reizen? Want die moet je ook naar school. Ja, dat klopt. Ik zit nu in mijn... Ik zie, ik zie je, moeder zie je knikken. Ik nu, ja, die is inderdaad wel ver van school. Ja. Nee, ik zit nu in, in mijn examenjaar. nou heb ik wel geluk dat school meewerkt. Dus als ik vrij nodig heb, krijg ik vrij. Maar ja, het is inderdaad wel heel veel reizen, ja. Het kost ook echt heel veel tijd. Maar zo'n toernooi, hoeveel dagen is dat dan? Het is meestal, uh, zo'n toernooi gaan we op donderdagochtend, donderdagmiddag gaan we weg. En dan komen we zondagavond komen we, komen we pas thuis. Zo, ja, een aardig weekend. Ja, het is zeker een aardig weekend. Maar ja, dat heb ik wel al twee, wel veroven. Je hebt twee goede managers achter je zitten, dus dat, dat lukt allemaal wel. <laughs> Gelukkig steunen we me heel erg, uh, ja, dat is wel heel fijn. School, professional uh, en daar hoort ook oefenen bij. Ja. Hoe vaak moet je oefenen om, uh, om warm te zijn voor een wedstrijd? Uh, ja, bij mij uh, is dat soms heel snel, maar soms ook niet. Ik probeer meestal een half uurtje in te gooien. Daarna even me rust pakken, even iets eten, even iets drinken. En de laatste tien minuten voordat het begint ga ik weer even gooien. Zo uh, bereid ik me goed voor. Als je nou gaat gooien, ingooien, in waar mik je dan op? Uh, ja... Het eerste kwartier is eigenlijk gewoon even los. En daarna uh, doe ik even een rondje dubbels. Om gewoon zekerheid te hebben voor de wedstrijden. Ja, het is een, om te scoren is het natuurlijk altijd een triple 20. Dat is ja. makkelijk. Klopt. Maar aan het eind zal je toch iets dubbel moeten gooien. En dat kan natuurlijk door het hele bord zijn. Ja. Heb je daar een lullig getal bij? Eentje waarvan je zegt, nou dat, dat is het niet. Uh, wat bij mij uh, zeker niet is, is dubbel 16. 16. Dat is niet mijn, uh, ik, ik weet niet, maar dat is echt niet mijn hoek. Dan probeer je ook zo te gooien dat je niet op dubbel 16 uitkomt natuurlijk. Meestal wel, ja. En, en dat lukt wel goed. Ja, ja, ja, ik ga heel vaak naar dubbel 20 en dubbel 10. Dat zijn gewoon echt mijn lievelingsdubbels. En die gaan ook wel over het algemeen altijd in. Dus dat is wel heel fijn. Nee, is... uh, als, als toeschouwer zie ik uh, iedere tri -tri keer triple 20 uh, en... Maximaal score eruit te halen. Ja. Maar vaak zie je ook inderdaad wat jij zegt: de eindworp is ook dubbel 20 of dubbel 10. Meestal, ja. Ja. Je ziet weinig die, die 12 nemen of, of dubbel 5. Klopt. Dus is, eigenlijk is dat van iedereen een beetje de lieveling, uh, ja, ja. lievelinggetal. Klopt. Ja. En verder, want je speelt natuurlijk in de jeugdklasse. Ja. Uh, daar zit best wel een niveau in. Als ik het zo in die, uh, in die uitslagen uh, zie. En uh, de gemiddels heb ik ook bekeken. Ja. Dus het ligt best wel hoog. Heb je straks de ambitie om uh, naar de oudere profklasse te gaan? De, de, de seniors? Ja, dat is, dat is natuurlijk wel een van mijn dromen. Maar ja, om dat te halen, dat is, dat is zo moeilijk. En ik heb nu met mezelf afgesproken. Ik ga er nu... Uh, Vanaf, vanaf mijn achttiende ben ik klaar met school. Dan ga ik vanaf mijn achttiende tot mijn 23e ga ik er alles aan doen. Vijf jaar. En ik heb met mezelf de afspraak gemaakt: als het dan niet lukt, dan doe ik het gewoon een volle lol. Want vijf jaar vind ik zelf dat ik het zou kunnen moeten halen. En als het niet lukt, ja, dan is het gewoon heel jammer. Is dat een, een, een, uh, een gangbare uh, tijd, vijf jaar? Want eerst moet je daar in dat hele grote moet je een soort van warm worden. Ja. Allemaal. Uh, uh, Goede professionals om je heen. Je bent eigenlijk nieuwkomend. Dus Zie je ja. iedereen kijk van: Heb je hem weer? Ja, dat is zeker waar. Dat is ook psychologisch. Ja. En dan uh, moet je maar laten zien: van, uh, Hoe zou ik? Ik gooi, ik gooi er gewoon een paar uit. Dan ga je naar het niveau toe wat je, uh, wat je wil halen. En als je daar zit, dan ben je dus echt een prof. Ja. Hoe zit het met die grote toernooien eigenlijk? Worden die ook uh, uitgenodigd? Of nee. is er ook een soort plaatsingssysteem? Nou ja, de grote toernooien uh, waar ik dan aan meedoe. Uh, was, is, is meestal gewoon inschrijven. Maar ik heb, uh, vorig jaar heb ik een, uh, een jeugdtour in Engeland gespeeld. Daar moet je je dan wel weer verplaatsen. Dus het is heel afwisselend. En is dat ook zo bij uh, de voerprofs, de, de, de, de ouderen? Mm, ja, ook, maar dat, dat werkt anders. Hoe werkt dat dan? Uh, meestal is de, de top 16 op. Of top 32 is altijd geplaatst. En dan die mensen daarachter, die hebben nog een speciaal toernooi. Dus je speelt eerst een kwalificatie toernooi, kom je ja. door, dan, dan mag je op de dan, dan, dan, dan, dan, dan pas ben je die, geplaatst. Die ja, ja, klopt. Dan, dan je. Dan eet die, ja. ja, dat klopt. Ik, ik kijk daar wel eens naar en dan verbaas ik me dat mensen zich kunnen concentreren. Want uh, dat is alweer een aantal jaren geleden, was het gewoon stil in die zalen. En als ik nu hoort wat er allemaal gebeurt, kan je dat afsluiten? Ja, dat uh, is wel leuk. Het uh, was mijn allergrootste toernooi, was het Dutch Open. Moest ik op, het, uh, moest ik op een heel groot podium spelen. Uh, ik denk dat er zomaar vijf à zesduizend mensen in die zaal zaten. En ik had bij mezelf wel in gedachten. Niet erop letten, gewoon afsluiten. En uiteindelijk, ik heb van die zaal niks meegekregen. En ben je echt helemaal naar voren? Heer, helemaal in mijn focus. Ik heb niks gehoord... Uh, ja, ik, ik zeg dat omdat ik, ik zie ze teruglopen ja. en dan zie ik ze ook de zaal in kijken. Ja. Dus, dus ze krijgen er wel wat van mee maar ik kan me dit niet voorstellen dat hij daar. Hey. Nee, snap ik nee <coughs> Vijf jaar. Ja. Um, sta je dan ook in het, in, in het, op het grote toernooi, denk je? Dus die, dat die, die ga je wel proberen? Ja, natuurlijk is dat echt mijn doel. Maar om dat te halen, dat kost... Het is, het is zo, Je wel positief blijven, zo, Ja, natuurlijk. Nee, maar het is zo moeilijk. Maar je speelt dat nou ook toch. Ja, ja, maar dat is in de jeugd. Ik bedoel, over anderhalf jaar ben ik 18. Dan moet ik naar de heren. Ja, dan gaan ze toch meer... Ik bedoel, het is dan mijn eerste nou jaar wel, heren. En, uh, speel je nou wel eens tegen heren? Ja, ik speel in Amsterdam speel ik een competitie tegen volwassenen. En dat, uh, Gaat dat? Ja wel, het gaat me best wel goed af. Maar ja, je merkt toch dat, uh, dat er dan ook een alcoholspelletje is. En als mensen iets voor alcohol hebben, dat, uh, dat ze dan heel raar kunnen doen. En dat is meestal dan tegen mij om mij mentaal kapot te maken. Zo werkt het uh, eigenlijk. Maar ja, als ik het zo hoor, dan, uh, dan kan je daar redelijk tegen. Jawel, jawel. en dat is eigenlijk de winst die je al in je zak op zitten. Want als je daar al nerveus wordt, dan kan je het wel schudden. Klopt. Er zijn uh, meerdere sporten waar we. En toevallig doe ik er ook één. Waar mensen, als ze denken dat ze kunnen winnen, gewoon niet meer winnen. Nee. Dus je moet je echt, uh, echt uh, nou, concentreren op je, op je sport. Hey, leuk om hier gesproken te hebben. Het was um, zeker nou, We komen zeker terug binnen die vijf jaar. Ja, is goed. Die grote beker meenemen. Ik hoop het wel, ja. <laughs> of moeten we je dan betalen om hier te komen? Nee hoor, nee, uh, nee, nee, nee. Die noteren we ons. Hij <laughs> komt hier voor niets, <laughs> Dat is goed. Dylan, dankjewel. Geen probleem. De tweede poging, Michel Vaas. Ja, goedemorgen. Ik hoor hem nog steeds niet. Ik hoor hem niet. Goedemorgen. Dat kan natuurlijk ook aan dit apparaat liggen. Ik zal die andere zeggen. Dat was niet het knopje. knopje. Pim die hoort hem wel, dus dan moet hij moet er zijn, Michel. Ja, ja. Zijn je met mijn ik, hoor, ik hoor hier ook niks. Nou, hij is aan de lijn dus hij moet, hij moet kunnen, ik ga gewoon naar de andere kant. De headset van Tim. Ja. En dan heb ik ook een andere een microfoon. Lukt het zo wel Michel? Ja, ik hoor jullie hoor. Ja, je hoort ons wel maar wij jou niet, nu wel. En uh, we gaan het hebben over de uh, 100 euro actie van de stichting Vintage. Ja. Ik heb het artikel gelezen in de krant, maar uh, kan je het eens duiden hoe dat nou precies in elkaar zit? Uh, vanuit de stichting uh, uh, hoe is dat? Uh, Vintage, Vintage ja. ja. Uh, doen we eigenlijk ieder jaar. Met kerst doen we wel iets bijzonders. En uh, deze actie hebben we al een paar keer eerder gehad. En dat vinden we met, uh, met iedereen die in de organisatie zit, vindt dit gewoon een hele leuke actie. Dus wij geven voor 100 euro geven wij, uh, boodschappen weg... Uh, dus iemand uit Zandvoort kan iemand anders aanmelden. Uh, die gegevens die, die, die, die krijgen wij dan binnen. En uh, wij gaan de boodschappen doen. We komen bij die mensen aan huis. We zetten de boodschappen neer en uh, dat is het. En ja. we wensen een fijne feestdagen. Hoeveel, hoe, en, hoeveel gezinnen doe je dan? Uh, nou, uh, we normaal is het één, één gezin. Ah, okay. Maar dit jaar uh, zijn er gewoon spontane acties... Uh, uh, ontstaan, waardoor sponsoren van het evenement. en particulieren. die hebben ook geld gestort. Dus uiteindelijk zitten we nu op 650 euro. Kijk, dat <laughs> dus kun je... we gaan zes gezinnen gaan we uh, een, een, een pakket geven. Nou ja, die, uh, die jullie stichting, uh, uh, Vintage, die heeft altijd een groot, uh, groot evenement, hè? Met, ja, met een hoop sponsoren, ja. dus daar kun je nog wel wat weghalen. Ja, precies. <laughs> um... En uh, de slager, uh, Slagerij de Halte. Ja. Die, uh, die doneert uh, uh, vlees voor zes gezinnen. En ja, zo kan je natuurlijk wel uh, even een oproep doen aan heel Zandvoort om, uh, om wat te doneren bij jou. Ja, ja doneren mag altijd. Maar <laughs> ik, moet het ook nog, ik moet ook nog die boodschappen kopen. Oh ja, <laughs> oh, ja dat is een beetje een grote supermarkt. Dat zeg van uh, Als je voor twee tientjes het... koopt, mag je vier tientjes meenemen. Ja, dat dan weer wel. Het wordt een complete dagtaak zo. Ja, ja, ja. Nou ja het, het is natuurlijk inderdaad, wat je zegt, het is begonnen met een, uh, met, een, met een actie voor één. En inderdaad, nu door je ja. sponsors uh, wordt het alleen maar meer. Uh, ja. Uiteindelijk is dat wel, uh, wel goed. Uh, als ja, het is super, super spontaan dat, dat sponsoren en, en particulieren gewoon wel meedoen. Ja, die, uh, die actie uh, die loopt. Ja. Uh, kunnen mensen zich nog aanmelden of opgeven? Ja, hoor, dat kan. Ja, hoor. Geen probleem. Hoe meer mensen wij binnenkrijgen. Kijk, we zeggen natuurlijk honderd euro. Maar als wij op een gegeven moment. Uh, weet ik veel. Tien uh, mensen binnen hebben. Dan maken we een pakket van 75 euro. Ja. Zodat we toch iemand, iedereen blij kunnen maken. En waar kunnen mensen zich aan aanmelden? Uh, ze mogen daar een berichtje uh, appen. En of naar uh, info-media.nl. Dat is een hele uh, de gegevens toesturen. Do Doe die nog eens, Info? Info. At... Ja. Mirkel, M-I-R-A-C-L-E. A-D-C. Ja? Streepje media.nl. Okay, nou en wat wel die... belangrijk is, dat wij verder uh, geen uh, foto's of teksten op social media zetten van degene die het de pakket gaat ontvangen. Nee, het is uh, anoniem en uh, met mensen die, ja. Uh, ja. Die, die krijgen gewoon het pakketje. Ik ga en bellen. Uh, mijn vrouw en ik die komen gewoon aan en we zetten die. Uh, die uh, de boodschappen we wel aan, we zetten de boodschappen neer. We wensen ze een fijne feestdagen en uh, dat ze er lekker van genieten. Nou, ja, mensen die uh, dit horen, die uh, kunnen zich dan opgeven bij, uh, bij jou. Uh, ja. Sponsoren mogen zich ook melden bij jou. Uiteraard. Kijk, dan uh, dan is het weer rond. Uh, Michel, bedankt ja. voor uh, de uitleg. Leuke actie, spontaan. En uh, ja, ja, ik goeie. wens je heel veel succes, maar ook plezier ermee. Dat uh, plezier heb ik er nu al in, ja, dus dat daarom. komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Ja. Oké, okay, dankjewel. Doei. Dat is goed voor zitten. Ik, uh, ik ben normaal natuurlijk live op locatie. Maar uh, ik ben nu even bij jou aangeschoven. Ook al presenteer je deze uitzending. Maar uh, vanavond uh, staat er in Zandvoort uh, toch ook iets moois op de agenda. Ja. Uh, laten we het daar eerst even over hebben. Over de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs. Uh, dat wordt gehouden, dit feest, uh, in de haven geloof nou, ik. Het is, het is een combinatie van... Um, we hebben heel lang uh, lopen uh, duwen tegen allerlei wethouders aan van joh, doe nou eens wat uh, voor je vrijwilligers. Want bij elke speech die ik een, een, een, een burgemeester of een wethouder hoor. Uh, Hoor zeggen is dat zonder vrijwilligers zandvoort omvalt. Ja. Dat is ook zo. Nou, ik denk in heel Nederland uh, over, <laughs> ja, over de hele ook. wereld was vrijwillige als vrijwilligers nu stoppen. Wij, dan wij, wij, dan, wij uh... spitsen ons een beetje op zandvoort toe. En ja, wat ja, we uh, de, gedaan hebben, uh, de heeft ons gevraagd om een feest op te zetten. Nou, dat feest hebben we opgezet. We hebben ruim honderd uh, clubs en, en organisaties Jo, uh, mm -hmm. uh, Vertel mij hoeveel vrijwilligers je hebt en hoeveel er eventueel zouden komen. Nou, er zijn een aantal grote spelers waar ik niet het grote getal van heb. Maar uh, ik denk dat ik zeker boven de 2000 vrijwilligers in Zandvoort kom. Zo. Geregistreerd dan. Hè. Er zijn natuurlijk altijd lui die zich niet registreren. Mm -hmm. er zijn waar een aantal... registreer je dan? dan? Nou, bij, bij, bij Tenden bijvoorbeeld voor, uh, voor mantelzorg. Maar er zijn heel veel mantelzorgers die niet geregistreerd zijn. En gewoon mantelzorgers. Ja, dus het zijn er eigenlijk nog vele maar ja, meer. Ja. Kijk, ja. Een, een handbalclub of een voetbalclub heeft een bestuur. En dat zijn eigenlijk de vrijwilligers. Ja, ja. En dat zie je hier. Wij hebben ook 70 vrijwilligers. Ja. Dus het, het telt best wel op. Dus uiteindelijk uh, moesten wij 14 dagen van tevoren kiezen voor een locatie. Uh, locatie 400 plus of uh, 500 plus. Nou ja, de, de, de, de aanwas van de aanmeldingen die bleef zo rond de 350, 400 hangen. Mm -hmm. Dus we hebben besloten om naar de haven te gaan. Ja. Uh, het is heel lullig. Maar er zijn later nog mensen die. Uh, oh ja, ik wil me nog opgeven, zelfs gisteren nog. Oh. Ja, dan moet ik je toch teleurstellen. Ja. Dat is echt vanavond ook. Iemand komt aan en die zegt: Ik ben uh, van die en die club. Er staat een lijst en er wordt gecheckt door, uh, door twee dames uh, en afgeturfd. Van er zijn er zoveel. Tien opgegeven, mm -hmm. kunnen er tien zijn. Ja. En zo stik moeten we wel zijn, want de haven heeft met veiligheidsmaatregelen Juist, te doen. Ja. Nou ja. Dus in dat. Zeldenfeest uh, feest is gevraagd om ook de Niek Meijerprijs uit te reiken. Nou, de Niek Meijerprijs is het afscheid van, uh, van Niek Meijer. Ja, is beter dan een vogelkooi. <laughs> nou. Vind je niet? Nou, die vind ik ook mooi. <laughs> ja. Nou ja, dat kan je, kan je vinden. Maar goed, die prijs die, uh, die wordt elk, uh, elk jaar uitgereikt. Er is een, een jury. En die heeft zich er weer over gebogen. Nou, je hebt hier uh, ja, de kranten. Er, ja. er zijn zeven genomineerden. Ja, uh, prachtig hoor. En uh, het genomineerd zijn is natuurlijk al een, een hele mooie waardering. Voor je werk hier in het dorp. Ja. En uh, ja, wie het gaat zijn. Dat uh, zit in een envelop. Dat zit in een gouden envelop, denk ja. ik. En die uh, envelop wordt uh, rond kwart over acht, half negen. wordt die opengedaan door uh, uh, onze nieuwe burgemeester, mm -hmm. de meneer Molenburg. En dan gaan we zien wie het wordt. Het wordt nou. een, uh, een, een, een spannende avond. Er zijn gesprekken gevoerd door de jury met. Alle gegadigden, dus uh, er is ook een rapport. Dat wordt een beetje veel, maar dat is er wel. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk uh, gaat iemand dat winnen. Ik heb geen flauw idee. En, uh, ik ga ook niemand tippen, want ik, ik vind ze allemaal goed. Ja, daarom. daarom. En uh, ze doen allemaal ook verschillende goede dingen voor het dorp. En, uh, hè, want... Als, kunnen we ze nog een, een kindje opnoemen? Allemaal. Ja hoor, tuurlijk. Ja. Ja, de, de, de quotes ja, staan ik eronder. Ik vind het dus, hartstikke mooi. Ja uh, ja uh, hoor. Voor degenen die het niet uh, weten nog. Maar Roy van Buringen. Genomineerd voor het Buurtfeest Noord. Um, prachtige. Doet do do uh, natuurlijk ook veel meer. hè? Uh, ja, ja, uh, veel Zandvoort meer. Er ja, uh, ja. wordt hij weer een kerstviering uh, gedaan. Ja. Sinterklaas heeft hij samen met Plutvind gedaan. Ja, een ja, bezig mannetje. Uh, ik vind vooral de woorden erbij. Uh, verbinding maken... Uh, in Nieuw-Noord. Ja, ja nou, dat, dat, dat wilde uh, hij ook. Ja, en da daar staat hij voor. Uh, de volkstuinvereniging. Nou, hoe leuk is dat? bestuur geeft landjes uit voor alle leeftijden. Oh, alle leeftijden. Nou, dat vind ik ook ontzettend leuk om... ook op de scholen natuurlijk uh, te laten horen... dat er uh, kinderen zijn die misschien het leuk vinden om een, uh, een tuintje te hebben. Uh, ik denk dat als je een, een gesprekje aangaat met uh, de, de voorzitter... En, uh, en de secretaris van die club ook een jonge dame... dat je daar best een keer langs kan komen en, ja. en een keer gaan kijken. Want er zijn inderdaad vroeger was dat allemaal oud. Maar je ziet daar nu ook jongere mensen in. Ja. Want het gaat ja, van landje... Wordt overgegeven aan ja. iemand anders. Ja. Ja. ja, Nou, dan hebben we Kim van Schaik van Prakje en Moor. Ja, ik ben er al een aantal keer geweest om uh, ook uh, spullen te brengen. Mm -hmm. um, ja, zij zet zich zo in voor de mensen die... Uh, ja, is ook, is eigenlijk ook uh, heel, heel veel verbinding, maar ook... Uh, Inzetten voor mensen die echt heel veel nodig hebben. Ja. Um, Winter Wonderland, ja, dat, dat is waar alle kinderen zich natuurlijk weer op verheugen. Um, Winter Wonderland is wel grappig, want die ja. hebben dus ook gevraagd: hoeveel vrijwilligers heb je? Wat denk je, hoeveel vrijwilligers die hebben? Oh, nou, een gokje. <laughs> ja, uh, 40? 80. 80? Ja. Zo! Ijsmeesters, uh, ja. uitdelen van schaatsen, kaartjesverkoop, uh, die, die, dat horeca gedeelte ja. Alles wordt uh, bemand veiligheid. en het is nog steeds veiligheid. Ja, ja. Dus je hebt 80 vrijwilligers. Wauw, nou dat is mooi. Uh, en uh, leuk om dat allemaal voor de kinderen te kunnen mm -hmm. doen. Hè? En uh, Boys are Back. Nou dat uh, klinkt al helemaal uh, fantastisch. Dat is eigenlijk. Een stukje weg. Ja. ja, dat zijn collega's. Hartstikke mooi. En uh, Willem van de Sloot. De hertenfluisteraar, nou dat zou ik heel graag een keer ook uh, een live uitzending mee willen doen. Nou Willem, bij dus, deze... Uh, Willem, <laughs> uh, als je dit hoort, uh, meld je maar eventjes bij de redactie. Dan uh, kunnen we een afspraak maken om een keer uh, op pad te gaan. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dat doet. En en je, bent, we... je bent toch pas op pad geweest? Ik ben altijd op pad geweest. Alleen ook, ook in niet de duinen? In de duinen zeker, maar met de boswachter en voor uh, natuurlijk het wild plukken. Mm -hmm. Maar nog niet met een hertenfluisteraar. Nou Willem... Ik zou zeggen, en neem contact op. Heeft hij gefluisterd dat de herten niet meer het dorp in mogen? Want ik zie ze niet meer in mijn straat. Nee, dat klopt. Ja. Dus dat is, uh... Uh, um, zelfs midden in het, in het centrum, hier in, uh, in de pakvalstraat, liep, liep een hert. Zelfs een hert, en dat is een paar jaar geleden, hmm. tijdens de skieren. Oh, de hert, echt? Ja, die was natuurlijk compleet in paniek, want ja. hij kon geen kant meer op. Nee, maar hij had zich wel aangemeld voor de run. Ja. Ja. Nou. Plaats tussendoor? Nee hoor. <laughs> nou, we hebben er nog één, Dini Maarten Fransen. En dan? ...ook genomineerd als Tante Dini. Hoe gezellig klinkt dat? Ja. En helpt overal. Nou, en kijkt om naar iedereen. Nou, hoe fijn is dat? Nou, ik ben heel Tante benieuwd. Tante ik ben erbij vanavond. Tante Dini, die, uh, die, die, die, die wij vragen er ook voor. Of verkeersregelaar, of dit, of dat. Ze is altijd bereid om bijvoorbeeld om bij de Chantico... ...om bij een podium te gaan zitten. Die is uh, echt uh, ja, ik herken uh, bereid die. tot alles. Ja. Maar je bent erbij vanavond. Ik uh, ga het zien. En uh, leuk om, uh, want ik neem aan Niek Meijer is er ook. Nee. Die is, is er zelf niet bij, oké. Okay. Nou, We gaan eerst maar eens een plaatje draaien. We gaan even een plaatje draaien. It's hard for me to say I'm sorry I just want you to stay After all the hell you've been through I will make it up to you We gaan uh, nog even door, want we ja. hebben natuurlijk uh, gesproken over uh, vanavond... waar uh, alle aangemelde mensen binnengelaten worden. En uh, op de Bonnefoy gaat dat niet lukken. Nee, nee. Um, maar nou, je wilt het ook nog over de nieuwjaarship Ja, want uh, die staat ook natuurlijk alweer op de kalender. 12 januari op vrijdag. 12 januari 2024. Ja, dat is een eentje weg. Nou. Ja, dan gaan we alweer uh, een nieuw jaar in. En, over vier ja. weken ben je al klaar ermee, hè? Bijna. ja. ja. Het welbekende nieuwjaarsreceptie. Ja. Hartstikke leuk. En dit keer met een, een beetje een. Uh, in een ander jasje, of niet? Nee, uh, nou, er is één dingetje bijgekomen. Ja. Uh, uh, het is de vertrouwde jas. De. Uh, de receptie is voor, voor en door alles antwoord. Dus de verwarring is dat de, uh, de receptie van de gemeente is. De gemeente is. Ook participant. Onderdeel, ja. Is ook onderdeel. En ja. daar uh, de, de burgemeester zal daar ook zijn speech uh, houden in uh, Nieuw Unicum. Daar zijn we een aantal jaren geleden al alles geweest. prachtige locatie. En dan hoor je natuurlijk het Zandvoertse oh, nee, weg Er gaat een bus, er gaat een belbus. Je kan op de fiets, je kan met de auto, je kan het parkeren. Op tijd uh, lopend vertrekken. Uh, ook, ja. het, het grappige was zelfs dat het gewoon lekker vol was. Ja. En het mooie van deze receptie. En daar hebben we echt uh, aangewerkt om daar zijn we nu ook nog mee bezig dat we op de top van onze uh, receptie 26 participanten hadden. En dat gaat van politiek tot uh, de KNRM tot uh, de Rotary uh, noem het maar op. Elke organisatie kan zich gewoon melden bij ons en uh, dan kan je dus gewoon meedoen. Maar melden bij jullie uh, via de mail? Via de mail uh, nieuwjaars Receptie. Sexy Zandvoort. Ja. Gmail.com. Nou, ze komen al binnen, de aanmeldingen. En uh, je kan dan kiezen. Je hebt een, een, een staattafel die kan je krijgen. Ja. Of je moet nou, 50 euro betalen. Ja, dat en, nou, dat is kopen, want het was 150 Oe. een aantal jaren geleden. Alleen uh, we zijn toen een keer naar nul gegaan uh, vanwege de coronacrisis oh, enzovoort. Ja. En uh, organisaties kosten dat ook allemaal geld. Uh, Lidmaatschappen die moesten verhoogd worden, noem maar, maar op. serieus. we doen het nu uh, gratis en nu moeten we toch kleine bijdragen vragen. Ja. Want het kost toch nog wel geld. Uh, voor die 50 euro mag je, uh, kan je een staattafel krijgen. Mm -hmm. En op die staattafel kan je een vlaggetje neerzetten. Of, of een poster, noem maar op. Daarbij komt het als je zo'n grote rolbanner hebt. Zoals in de gang staat. Die kan je ook meenemen. Ja. En die zetten we in, op, op de brink. Nu die Unicum zetten we aan de rechterkant. Dus daar komen allemaal uh, banners te staan. Van verenigingen. Je kan een vlag meenemen, noem maar op. Wel even zeggen dat je het meeneemt. Want het moet ook zomaar geplaatst worden. Ja. Uh, wat nieuw is... Um, en we hebben het net over vrijwilligers gehad. Er is natuurlijk ook een chronisch tekort aan vrijwilligers. Dus we geven de verenigingen de mogelijkheid om aan een tafel um, een soort speeddate -achtige... Ik wou net zeggen, het woord heb ik nu nog niet gehoord, maar nu noem je het speeddate-corner. Nou, een soort speeddate-corner waar je dus gewoon kan gaan zitten met, met je bord. Uh, ik ben club D&D, &D, ja. kom bij ja. mij... Uh, wat ja. doen. En dat, dat, dat moet je ook voor opgeven. Er komt een hele lange tafel langs de zijkant in Unicum. Ik ben van de week even geweest kijken hoe het, uh, hoe het gaat staan. Mm -hmm. En uh, ja, geef je dan op. En je kan dus daar vrijwilligers werven. Nou, heel belangrijk. Uh, en daarnaast uh, misschien ook gewoon uh, een nieuwe samenwerking aangaan. Dat kan. Uh, ik zie dat er. Ja, je, ook leuk om je organisatie te presenteren aan mensen die er nog helemaal niets over jou weten. Dat mag. Uh, en sowieso bovenaan mensen ontmoeten. Ja, dat is gewoon wel ontmoeten. Dat, dat is het idee van, yeah. van deze nieuwjaarsreceptie. Omdat je dan <coughs> iedereen bij elkaar hebt. Hè. Van, van, van dartverenigingen tot CFM. Uh, Gemeenten. Uh, gemeentebedrijven. SRO ja. is, er, is er altijd. Spaneland is er. Dan kan je gewoon eens aan zo'n meneer of mevrouw vragen. Joh, hoe werkt het nou bij ja. jou? En als nou, dus je dus langs al die staattafels loopt en er staat een vlaggetje Spaanlanding. Ja, nou, ik wil even weten hoe er met die uh, bakkerwagen zit, dan kan je daar gewoon over praten, of, of, of met een club. Uh, Rotary heeft meestal een eigen dingetje, Innovatiefonds ja. heeft zich al gemeld. Nou, hoe werkt nou zo'n Innovatiefonds? Dat kan je dan daar vragen. Ja, mooi hoor. En uh, dus naast dat het een receptie is, kan er dus uh, ook nog iets heel moois uitkomen. Nou, dat hopen we wel. En uh, mensen die dit horen, uh, bedrijven, clubs, uh, organisaties, doen hier voordeel mee. Want het is een hele gezellige avond, maar er kan, er kan wat uitkomen. Het is inderdaad uh, 12 januari van uh, half acht tot half tien. is echt die twee uur okay. receptietijd. Ja. Iedereen heeft al gegeten, lekker bij elkaar praten. En het idee om het allemaal zo bij elkaar te houden mm -hmm. is natuurlijk eigenlijk ontstaan omdat iedereen liep achter elkaar aan over allerlei recepties. Want je kwam elkaar overal tegen. Ja, ja. Dus je hebt ook nog bedenktijd. Als je op de vorige receptie ergens over gehad hebt... kun je er bij de <laughs> volgende weer op terugkomen. Nou ja, er zijn een, een aantal uh, clubs en verenigingen... die zeggen, van, wij doen echt die receptie... op de Zandvoortse receptie. We nodigen onze sponsors uit. Dat mag allemaal. We nodigen uh, bondsbestuurders uit. Het is jouw receptie. Alleen onder één paraplu. Juist. Dus dat is ja. een beetje het idee. ja. Maar eh, van de afgelopen jaren eh, wordt het dus ook echt eh, gezien als een nou ja, winstrevend eh, voordelige receptie. Mensen uh, halen er ook echt ja. eh, misschien wel nieuwe leden uit of nieuwe sponsoren. Dat is goed mogelijk. Dat, ja, dat ja, ja. is wel gebleken. Dat nou, is ook gebleken dat mensen inderdaad met elkaar praten. En uh, goh, doe je dit? Of, uh, en, en daar is ook een beetje het idee ontstaan. Uh, praten ze over vrijwilligers? Uh, ja. We weten allemaal dat er een chronisch tekort is. Dus het idee is dan ook om, om aan die speedday tafel ja. wat, wat uit te halen. En de drempel is heel laag, want je kan gewoon op iemand aflopen. Uh, misschien heb je al de hele tijd dat in je gedachten. Van nou, ik wil toch wel eens wat meer weten. Dan is het echt uh, perfect voor op die avond ja. om dat te doen. Ja, dus ik zou zeggen: uh, hoor je dit als bestuurslid, als club of als vereniging? Ja. Uh, meld je aan op ja. nieuwjaarsreceptie. Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort ja. Uh, doe je je voordeel mee, je kan tot in ieder geval tot 2 januari kan je, je aanmelden. En dan kan je ook de keuze zeggen, van joh, ik, ik, ik doe niks. Heb je ook, mensen die komen gewoon. Of ik wil een straattafel met een vlaggetje erop en ik neem een poster mee ja. of een banner. Maar is er, is er wel een limiet? Want stel, de mensen gaan nu al aanmelden, uh, net als vanavond. Op een gegeven moment is het natuurlijk vol, ook weer... Ja. Wat betreft de veiligheid. De, uh, of loopt dat wel oké okay elk jaar? Dat loopt oké. Okay. Okay. Uh, wij gokken altijd op uh, 400 man en vrouw. En dat klopt ook wel. Want wij tellen namelijk de hangertjes. Aha. Dus we weten exact hoeveel, uh, hoeveel oh, mensen er slim. binnen zijn. Oh, ja. En dat is natuurlijk leuk voor de statistiek voor jezelf. Uh, want als je het ergens gaat organiseren... heb je inderdaad met uh, veiligheid en ruimte te maken. Ja, zo zijn we een keer in de brandwekkerszende geweest. Dat was ook hartstikke leuk. En dan heb je één stuk... Van de brandweerkazerne, dan moet je wel alles zelf regelen. Ja, dan maar heb je de brandweer wel uh, bij je meteen. Dat heb je nu niet, want ja. je hebt nu gewoon een organisatie, we hebben het ook in de haven ook al een keer gedaan, en dan heb je dus gewoon afspraken maken met horeca en, en bands en noem maar op. En dat doe je dus nu met de BRINK, ja. uh, zij leveren uh, alles, catering, personeel, noem maar, maar op. Dus dat ontzorgt ontzettend uh, veel. En dan dus het regelen wordt een stuk makkelijker. Goed zo. Dus eigenlijk leuk. Eerst eventjes kerst vieren, nieuwjaar vieren En dan eigenlijk uh, anderhalve week later weer een feestje. Ja een, ja, een nieuwjaarsfeestje. Een nieuwjaarsfeestje. Nou, hoe mooi is dat? Maar eerst even vanavond nog. En dan uh, opgeven voor de nieuwjaarsreceptie. Dat, uh, dat biedt perspectieven. Ja, kom uh, ook als je niet opgeeft als vereniging... Het... Je mag altijd komen hè? als je gewoon inwoner van Zandvoort bent. Oh, ja. Daar is die receptie voor. Voor en door Zandvoorters. Dus. En zeker voor. Nou, dat vind ik een hele mooie slogan. Jij komt ook? Uh, ja, je kijkt me heel indringend aan. Ja. <laughs> ja, als ik kan, dan ben ik er. Ja, zeker. dan is het goed. Ik vind het wel interessant ook om uh, ja, de mensen op deze manier eens een keer te spreken. Is goed. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Ja, geen dank. Dan gaan we uh, naar de boodschappen en de muziek en dan het ja. volgende... dan ben je weer in de beurt, hè? Ja, beurt. ja, ik ga nu even een deurtje de verder, We ik ga naar de bieb. Oké. Okay. Ja, ik ga even lekker lezen. <laughs>